Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn de afgelopen dag meer dan 8100 mensen positief getest op het coronavirus, dat meldt het RIVM. Het zijn er weer meer dan de afgelopen dagen. De afgelopen week werden gemiddeld 7400 positieve tests per dag gemeld, tegen 5200 een week eerder. Er liggen nu 1568 coronapatiënten in het ziekenhuis, 352 van hen liggen op de intensive care. Bondskanselier Merkel heeft vanochtend nog eens benadrukt dat Duitsers hun sociale contacten en reisbewegingen zoveel mogelijk moeten beperken. Elke dag telt, zegt ze. We moeten alles doen. damit das virus zich niet oncontroleerd uitbreidt. Dabei zählt jetzt jeder dag. Voor de derde dag op rij is in Duitsland een record aantal besmettingen geregistreerd. De Franse leraar die gisteren werd vermoord, krijgt een nationaal eerbetoon, heeft president Macron gezegd. De geschiedenisleraar werd in de buurt van Parijs op straat onthoofd. Vermoedelijk omdat hij in de klas potprenten van de profeet Mohammed liet zien. De les ging over vrijheid van meningsuiting. Bij de Oesterdam in Zeeland is een dode man gevonden in het water. Zijn lichaam lag vlakbij een stijger. Het is nog onduidelijk hoe de man om het leven is gekomen. De politie doet onderzoek. En de premier van Nieuw-Zeeland, Jacinda Ardern, heeft met een grote meerderheid de parlementsverkiezingen gewonnen. Bijna alle stemmen zijn geteld en haar partij staat op 49% van de stemmen. Dat is bijna twee keer zoveel als haar directe tegenstander. In een speech bedankte Ardern haar kiezers, vooral voor de velen die voor het eerst op haar partij stemden. To you I say thank you. We En ik kan je we will be a party that governs for every New Zealander. Dat Arden zou winnen was al wel verwacht. Omdat ze in de peilingen ruim voorliep. Veel Nieuw-Zeelanders vinden dat ze het land goed bestuurt tijdens de coronacrisis. En dan nog het weer: veel wolken en af en toe een lichte bui. Ook wat zon en het wordt een graad of 12. Morgen verandert er vrij weinig. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB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 No Ondanks alles proberen we er toch een heel gezellig weekend te maken van, van te maken bij CFM. Het geluid van Zandvoort met uur 2 van Zandvoort op zaterdag. En hoor de groep AH uit de jaren 80 en Tachi. Welkom bij twee uur inderdaad van dit radioprogramma Op deze zaterdagmiddag een beetje treurig weer. Dus gewoon lekker binnen blijven en luisteren naar de radio. In het vorige uur, Albert-Jan, hadden we het uh, tijdens het uh, weerbericht over uh, dat, uh, dat jij in een uh, beeld uh, bent uh, gevormd, zeg maar, uh, bij, het, uh, bij het raadhuis. Ja. We hebben het uiteraard over het uh, EK Zandsculpturen. Want er staat een beeld, ja, mensen zullen waarschijnlijk wel denken... van wat bedoelen ze daar nou mee? Nou, jij heet Vos. Ja, klopt. Dus het is een Vos die daar uh, in, het, uh, in het beeld staat gegraveerd. Ja, maar het is wel een beetje een linkbeeld geworden. Want ik weet, jij bent nogal uh, van de duiven, hè? Ja. Want in het, be in het beeld heeft hij een duif te pakken. Oh, <lacht> nou, ja, kijk, kijk. Maar goed, we blijven komen... even goede vrienden, hoor. Dank je. Nee, we, ko we komen er straks even uitvoerig uh, op terug over tijdens die voorbereidingen en uh, de werkzaamheden van de, de, de, de hoe noemen ze nou hoe noemen we die die mensen die dat uh, ja. maken carvers carvers heel goed erop heel goed carvers we komen daar over twee tal platen uh, uitgebreider op terug want onze collega's van NH TV uh, spraken met diverse uh, scarpers. En uiteraard ook met Gert-Jan Bluis, want het was natuurlijk eerst een evenement en het is nu een uh, expositie geworden. Vandaar dat ze ook door zijn gegaan. Het is geen EK zandsculpturen meer, maar wel een uh, prachtige, prachtige beeldenwandeling uh, die u kunt maken langs de zandsculpturen de komende maanden. Daarover zometeen veel meer. Uh, het, we hebben natuurlijk al gemist het eerste uur, Jan van der Leden, met live verslag van voetbal. Ja. Maar dat zal niemand zijn ontgaan. Het amateurvoetbal ligt, ook, ligt er ook uit. Maar wij gaan rond de klok van half vier bellen met de Jan van der Leeden, de voorzitter van VV Zandvoort. Wat er nou voor een amateurclub deze extra regels, die bovenop de andere regels komen. Wat dat erg de komende weken voor, dit soort, ja, voor, voor de amateurvoetballerij en sportrij. Dat geldt natuurlijk ook voor de hockeyers. Want het enige wat doorgaat is de eredivisie heren en de eredivisie dames. En voor de rest is alles afgelast. Ook de eredivisie hockey ligt eruit. Goed, wat dat allemaal voor, voor gevolgen heeft voor VW in Zandvoort en andere recreatie-sporten in Zandvoort. Daarover meer rond de klok van half vier tijdens het interview met Jan van der Leden. Verder hebben we natuurlijk ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. En ik zou zeggen genoeg reden om ook het tweede uur... Oh, de eindstand van Everton Liverpool is 1-2 geworden. 1-2 toch nog? Ja, en over een vijf, vijftal minuten gaat de eerste race van de DTM. De Duitse Tourwagenmeisters van start... waar momenteel uh, Robin Freins een derde plek heeft op het stand van het WK. Ook dat voor u gaan we voor u volgen. Gelukkig hebben we veel schermen hier. De tijdrit van uh, de dertiende etappe in de, de Giro... die wordt momenteel ook live uitgezonden. Mocht daar uh, dingen zijn die meldenswaardig zijn... zorg ook u zeker niet onthouden... Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender van strand tot stad, Z ZFM Zandvoort. Dankjewel, Jan. we hebben het er zien in uur twee van Zandvoort op zaterdag. Op deze zaterdagmiddag, leuk dat je erbij bent. En tot aan vijf uur hoor je muziek en informatie uiteraard bij het geluid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 Clean Bandit heeft al heel veel hits gescoord. En we draaien de groep ook heel graag. Trouwens, we stonden op zaterdag. Ditmaal te samen met Mabel en 24K. Je hoorde TikTok, de nieuwe Dit single. is America. En hier is well, I tried to make it Sunday?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 in my eyes. I've been one more spine and I've been too too hard to find. But it doesn't mean you ain't been on the mind. Heel que... Iets van uh, Fox de Fox uh, moeten draaien nu, maar goed. Misschien voor, uh, voor morgen, dan uh, je hem nog even te goed. Je hoorde America en Sister Golden Hair. Want uh, ja, in haar nieuws uh, stond volgens mij bij uh, dat beeld over, of van jou eigenlijk, om um, het um, zo maar te zeggen. Maar, de, de vos in het centrum was al Dat voort. moet niet onderschatten hoor, als je daar een week als model staat. Ja. En dan uh, in ja. regen en wind. Het is koud, je hebt, ja. je hebt een hele hoop over voor uh, de kunstenaars. En los. Want uh, ja, zoals uh, luisteraars. Want u heeft ze natuurlijk de, voor de week al gezien staan. De Bergen Rivier Zand. Want die uh, stonden uh, al klaar in de bakken. En de afgelopen week hebben de zandkunstenaars daar uh, uh, hun vormen kunnen uitkarven. En uh, toen maakte afgelopen dinsdag premier Rutte bekend... dat alle evenementen voorlopig werden afgelast. Dankzij het omtoveren van het woord evenementen naar expositie... kunnen de zandsculpturen nu gewoon worden ge uh, afgemaakt. Zijn ze inmiddels afgemaakt. Maar niemand gaat er met de beker naar huis. Het is gewoon een expositie geworden... en die nog maandenlang plezier kunnen geven aan de bezoekers van die wandeltocht. Als de Vos maar niet afgemaakt wordt, Albert-Jan. Nee, nee, nee, de Vos is een kans te hebben. Echt, ik ben niet geheel onpartijdig. Maar goed, onze collega's van NH Nieuws gingen afgelopen week langs... bij de diverse Carvers en ook bij wethouder Gert-Jan Bluis.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 Het staat er volgende week en volgende maand en over twee maanden nog steeds. Dus uh, verspreid je kansen wat dat betreft. En uh, ja, ik neem aan dat mensen daar zelf een beetje verstandig mee omgaan. Ja, onze collega's van NA Nieuws spraken een aantal carvers. Een uh, Ierse deelnemer die is uh, verantwoordelijk voor de VOS bij het uh, Raadhuis. En uiteraard onze eigen Maxim Gazendam, de Nederlandse deelnemer. Bij het uh, nieuwe museum in het centrum van Zandvoort. En dan uh, met een uh, hert. Dus dat heeft allemaal te maken met inderdaad... Zandvoort, Koos, Waals. We noemen het geen EK-zandsculpturen meer. Maar de tentoonstelling. En uh, daar kunnen we gelukkig nog uh, maanden van uh, gaan genieten. En we kunnen ook stemmen op onze favoriet. Dus uh, allemaal mogelijkheden genoeg. Ondanks uh, alle coronabeperkingen die er op dit moment zijn. Dank aan onze collega's van uh, NH Nieuws voor deze reportage. Die ze afgelopen week in het Centrum van Zandvoort gemaakt hebben. En uiteraard horen we daarin ook uh, wethouder Gerk jan Bluis. Dan gaan we toch weer uh, zo. Uh, ja, ik zeg het toch maar weer, uh, Albert John. Ik Maar ook doordat uh, de buurman een kerstplaat gedraaid had. Moet ik eerlijk zeggen, richting uh, de kerstperiode. Met uh, Millie Scott en The Prisoner of Love. Lekkere disco-klassieker uit de jaren 80. Harry Olibol staat ook weer uh, op het uh, raadhuisplein uh, bij de AH supermarkt bij de ingang. Uh, Harry, als je luistert, een hele goede middag. En uh, fijn dat je weer terug bent, kunnen we af en toe weer even een bolletje nemen. De coronamaatregelen, we hebben er allemaal mee te maken. En ook sport in Zandvoort. We gaan zo dadelijk praten met de voorzitter van SV Zandvoort. En dat is Jan van der Leden. Ditmaal niet in de uitzending met een live slag van een voetbalwedstrijd. Maar over alles rondom corona en SV Zandvoort. Welke maatregelen nemen zij en wat kunnen zij nog wel? wat we in het laatste half uur van dit programma hebben. Een live concert van een artiest. En welke het vandaag wordt, zeg ik nog lekker niet. Maar dachten we ook aan Phil Collins. En uh, ja, verleden jaar heeft hij nu nog een concert gehouden. Maar die man is echt oud geworden. Je hoorde Phil Collins met een hele goede single van hem uit de jaren 80. Another Day in Paradise. Ja, normaal gesproken zou er een half uur zijn... Jan van der Leden in de wedstrijd Waterwijk, SV Zandvoort. Waar het niet dat uh, de coronamaatregelen aangescherpt zijn. Uh, vanwege de, het uh, grote oplopende aantal besmettingen. ook uh, hier in Zandvoort. En dat betekent uh, geen uh, competitie voorlopig meer. Althans, niet voor. Uh, nee, voor, volgens mij voor helemaal niemand meer. Hoe zit dat? Goedemiddag trouwens. Hi Rob. goedemiddag. Goedemiddag. Nee, ja, er is helemaal geen competitie meer. Hè? Voor niemand. Zelf, zelfs voor de jeugd niet. De jeugd mag wel doortrainen, maar. Uh... Geen onderlinge wedstrijden spelen. Ook niet naar, naar andere clubs. Maar wat was je. Dat was dinsdagavond na de pers, toen je de persconferentie zag van Rutte. Wat dacht je? Ik bedoel, ja, er kan, kan, kan niet veel meer kaas schaven af hè, van, het, van, van alle regels. Nee. Wat blijft er over? Ja, die... ja, jeugd onder de 18. Ja, ik wil trainen, maar ook meer, meer dan dat. Ja. Dus Ze hem geen competitie meer. Eigenlijk helemaal niks. Ja, trainen, trainen, trainen, eens trainen. Dat mogen ze wel vrij uit doen. De, de ouderen mogen wel trainen. Maar wel volgens een heel aangepast schema. Uh, met vier man in groepjes. Anderhalve meter uit elkaar. Geen, uh, geen partijvoetbal. Geen... <tus> dus ze moeten gewoon, ja... Tot, van afstand de bal naar elkaar overspelen, rondjes lopen. De uh, zagen zo gaan, tuintje op, tuintje af. En dan uh, gingen even rond, wel wat gaan we doen. Di -jop, di -jop, di -jop, di -jop. Ja, tuintje op, tuintje op, tuintje op, tuintje op. Op naar het strand. Daar lekker lopen en dingen doen. Ja, ik hoor ik zelfs aan je stem. Ik bedoel, je bent behoorlijk. Uh, ja, huh. het hakt er behoorlijk in, uh, al, al die regels weer, al die, die beperkingen. Er blijft inderdaad uh, verdomd weinig over. Ja, tuurlijk. En daar is, daar is, daar is een sportvereniging eigenlijk niet, niet, niet voor opgericht. Nou, de, de, de, de Sportvereniging is, is het toch om de mensen lekker sociaal be, bezig te laten zijn en met elkaar en een gezellig een biertje drinken. Na ja. afloop. Daar is een sportvereniging voor, kom je zo. Uh. Voor de gezelligheid, toch? Voor de sociale contacten, voor de ontspanning. En dat zit er gewoon niet in. Nee, en dan... Uh, dan uh, in eerste instantie uh, dacht ik... van nou, dat gaat twee weken duren. Maar ik heb nu, we hebben nu wel door dat het in ieder geval... vier weken gaat duren. Dus dan is die hele competitie ook naar de... Uh, malle giezen om het zo maar eens te zeggen. Ja, absoluut. Okay. En het is gewoon jammer, hè. Met, met het eerste we uh, in uh, maart stonden boven bovenaan. Ja. En we waren op Dat werd dus... Uh, voor, voor ons, voor de neus weggenomen. We staan nu gedeeld de eerste. En die, uh, nou ja, we zitten we weer uh, vier, of, vier of vijf, misschien wat weken, tot na, misschien tot dan na de kerst, dat we gewoon lekker thuis zitten. Lekker thuis. Zitten. Ja. Dat we gewoon thuis zitten en helemaal niks in. Ja. Dit is doodzonder. Eh, uh, uh, geen inkomsten meer hebben uit de kantine, je beschikt wel over trouwe sponsors, hè? Dat is absoluut waar, en daar moeten we het ook wel een klein beetje van hebben. Maar weet je wat het is? Kijk, nu ligt de competitie stil. die in eerste aanleg ging competitie doen zonder toeschouwers. Nu ligt de competitie stil en wij verwachten eigenlijk wel dat we gewoon straks ...dat er geen winterstop is. Als je in januari weer mag gaan voetballen, dan ga je lekker door. Dan, je al door. dan ga je misschien al door tot met een, tot een juni. Dus dan al die dan worden nou, nou, gevoetbald met publiek. Dat is de, is de hoop tenminste. En dan heb nog nou weer de geveiligde en de geïnkomsten. Die je niet zou hebben als je zou spelen zonder publiek. Is er nog uitzicht om een, uh, bij uh, wederom uh, financiële steun van de overheid of heb je daar nog geen zicht op? Nou, ik heb, ik heb wel een aanvraag gedaan van de week weer, dat is zo geloof ik, zo. en Toto. <lacht> de Toto, die kennen we wel, ja. ja. Nou, dat is, dat is een, een drukkelijke goede plaat hoor, maar ja, ja. alles meer is niks natuurlijk. Hé, hey, maar Jan, uh, ja, je, je zei het net uh, inderdaad uh, met het uh, gesprek met, uh, met Albert-Jan... Uh, van uh, ja, eigenlijk, als ik jou zo hoor... Ben je, uh, ben je toch wel blij dat ze nu besloten hebben... om helemaal de stekker eruit te trekken. Hè? Want ja, die wedstrijden, die competitie afmaken... alleen maar zonder uh, publiek, dat is ook het uh, helemaal niet. En als je nou, uh, zeg maar, uh, nadat uh, de lockdown is, uh, is geweest... gewoon weer met publiek kan spelen... Dan heeft dat weer uh, meer, uh, meer voordelen. Heb ik dat nou goed begrepen dat je dat, uh, ja. dat bedoelde? Dat heb je wel goed uh, Rob. Ja. Want dan hebben we het groter weer onze inkomsten over, uh, over al die weken. Nu missen we eigenlijk maar een week of drie. Hier de uh, afgelopen weken het voetbal we het publiek. Kijk, en als je nou de rest van met publiek op voetballen, dan krijg je ook die inkomsten dicht. En dat is ook weer aantrekkelijker voor de sponsoren en dergelijke. Ja, en is het zo dat het uh, ook wel mogelijk is om tijdens uh, de winterperiode uh, zeg maar, uh, de velden bespeelbaar te houden? Ja, absoluut, absoluut. Maar, maar wat hebben wij voor winterschatten de laatste tijd? Ja. We hebben absoluut geen win echte winterschat. En het kunstgrasveld is uh, aangenaam ook altijd wel te vertellen. Alleen als uh, er sneeuw ligt, dan mag je niet voetballen. Sneeuw voorste mag je niet voetballen. Je zou je bijna gaan verheugen als de, de competitie weer wordt herstart v, v, volgens Engels voorbeeld en dat je met de kerst ook moet spelen. Ja, dat kan. Ja, dat Voor iedereen is voor iedereen toch lekker. Je ja. lekker, euh, lekker buiten uh, rollen. En, uh. Al die biefstukken weglopen en zo. Ja, maar dat houdt ons toch nog een beetje op de benen. Dat soort uh, voorbeelden. Want jij ja, bent ons nou wel aan het lekker maken, hè, Albert-Jan? Ja, nou ja. Nou, helemaal gezellig met, met, met, de, met de lichtjes en de kerstbomen en dergelijke. En, uh, ja. en dan uh, de, de competitie verder hervatten. Dat, dat, zou, dat zou wel heel mooi zijn. Ja, dat zou leuk zijn. Maar als je nou diep in je hart kijkt... heb je dan, heb je dan de illusie of het idee... Dat je, ...dat je in december weer, uh, weer zou mogen voetballen. Ja, ik weet het, het is, het is een dooddoener, maar... <laughs> uh, ja, als ik niet zeg, het, het komt ook gewoon uit, uh, uit de hooppoort, hè. En, uh, ja. Je hoopt gewoon dat het snel doorgaat. En helemaal af en toe leuk, je wel van ...en nog wat lastig ik weer van... Uh, uh, ...na januari... het wordt alles minder... ...en dan verdwijnt het virus zelfs uh, sneeuw voor de zon. Dat, dat ik was ik ergens... Ja, maar je wordt ook gek van al, al, alle artikelen over... Dat, dan, dan gaat het weer goed, dan gaat het weer slechter... en dan wordt het uh, uh, tijd voor een, uh, een avondklok instellen... en uh, allerlei... hoe meer stemmen, hoe meer meningen... Ja, natuurlijk. Maar uh, als, als wij gewoon uh, ja, ja, ja, laten we zeggen bij de kern blijven... en zeggen van nou, oké, okay, weer vier weken aan de broek... Geen, uh, geen, nu helemaal uh, niks... Ja, voor de jeugd dan een beetje balletje trappen. En voor boven ja. de 18 met z'n vieren op het strand een beetje strandvoetbal gaan doen. Uh, zo moet je de komende vier weken door. En dan maar hopen dat het dan weer de goede kant op gaat. Absoluut. Ja. Heb, je, heb je die illusie dat je over vijf weken weer mag voetballen? Nou, vijf weken vind ik... Uh, ik heb een klein beetje mijn hoop gezet op uh, begin, begin januari. Begin januari. Dat is, dat is volgend jaar dus. Ja, nou ja. Oké. Okay. En je gaat dan door tot en met juni. Dan, ben je, dan kan je toch ruim zes maanden achteraf ja. Daar ga ik wel vanuit. Nou, dat uh, wou, wou bijna zeggen tot 2021 dan, uh, Jan, Jan. Nee, maar laten we inderdaad uh, hopen dat het uh, zo snel mogelijk uh, allemaal weer een uh, beetje normaal wordt. Dat we weer een beetje, een beetje leuk met, met elkaar kunnen gaan sporten. Ook uh, bij SV Zandvoort. We wensen je heel veel sterkte. En uiteraard uh, iedereen uh, die, uh, die lid is en die voetbalt. En uh, andere sporters uh, hier in Zandvoort. Heel veel sterkte. En uh, we hopen dat we zo snel mogelijk weer met z'n allen lekker aan de, aan de gang kunnen gaan. Nou, wij hopen het ook. Dus. Uh, Rob, al het dan. Bedankt voor jullie plezier. Dank, okay, hou je dankjewel Jan, okay. en tot de volgende keer. Hè. We doen wel eerder dan 2021 hoor. Oké, okay. okay. okay. hoi. hoi. Jerusalem, I <laughs> call <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Wel op deze zaterdagmiddag. Ja, beweeg maar mee. Heerlijk, Jode Salemo. Een uh, hit uit de hitparaders van dit moment. Daarvoor Jan van der Leeden, de voorzitter van SP Zandvoort. Inderdaad, uh, voorlopig heel weinig sportmogelijkheden. Daar ook op het uh, sportpark uh, Duintjesveld. Uh, en dat geldt uh, niet alleen uh, voor het, uh, voor het uh, voetbal... maar uh, uiteraard ook voor uh, alle andere amateursporten... En dat heeft weer te maken met corona, maar gelukkig hebben wij tegenwoordig de coronamelder. Dus is, of het probleem is zo opgelost. Nou, hij is in ieder geval voor iedereen beschikbaar. Oké. Okay. La, laat ik daar eens heel voorzichtig mee zijn. Want er werd natuurlijk al lang over gesproken. En hij is afgelopen week inderdaad geactiveerd. De virusmelder-app. De app informeert je als je mogelijk bent besmet. Zo kun je voorkomen dat je onbewust een ander besmet de Virusmelder-app is gratis te downloaden in de App Store en in de Google Play Store. En drie weetjes over de Virusmelder. Het gebruik van de Virusmelder is altijd vrijwillig. Niemand mag je verplichten de app te gebruiken... of te laten zien om ergens toegang te krijgen. De Virusmelder vraagt je niet om persoonsgegevens. De app weet dus niet je naam en niet je e-mailadres en niet je telefoonnummer. En het derde weetje over de Virusmelder. De Virusmelder werkt met Bluetooth en niet met locatiegegevens, gps. De app weet dus niet wie of waar je bent. Wilt u de virusmelder downloaden? Nogmaals, ga dan naar de App Store of naar de Google Play Store. En voor meer informatie kunt u ook gaan naar www.coronamelder.nl. www.coronamelder.nl Dus hij is eindelijk beschikbaar voor iedereen hier in Nederland... de coronamelder. En dan, Ja, maar hopen dat uh, dat een beetje gaat werken, Albert Jan. Heb jij hem al gedownload? Nee, ik heb hem nog niet gedownload, want ik heb altijd geleerd dat Bluetooth heel slecht is. De en problemen met je batterij. Dus dat je hem daarom altijd uit moet hebben, maar... Jij bent kritisch. Ik uh, begin er niet aan. Oké. Okay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 En dan maar hopen dat we weer snel in de oude situatie zitten zonder corona. Dan kunnen we allemaal weer uh, lekker smilen. En daar ging die plaat over hè, van uh, Lily Allen. De zaterdagmiddag van CFM. Een hele goede middag en leuk dat je luistert. We gaan luisteren naar Fleetwood Mac en Little Eyes. Dit is CFM. De single van Fleetwood Mac en Little Lies. Ja, we hebben het oh ja, steeds over negatieve dingen eigenlijk. Dat, He, dat nare heeft, dingen. heeft een nare dingen met name te maken met het coronavirus uiteraard. Maar laten we nog even zo vlak voor vier uur wat positiefs doen, Albert-Jan. Ja, want de wilde drive-in bioscoop op het parkeerterrein De Zuid gaat door. Mooi. Als onderdeel van het evenement Zandvoort Goals Wild... wordt er op zondag 25 oktober een drive-in bioscoop opgetuigd... op parkeerplaats P Zuid. Met The Lion King en Jumani Next Level worden twee wilde films getoond. Om zes uur s'avonds wordt de live versie van The Lion King uit 2019... Nederlands gesproken gedraaid. En om half negen s'avonds Jumani Next Level... een komische avonturenfilm uit 2019. En die is Engelstalig. Beide films duren twee uur. Het geluid is te horen via de autoradio. De kosten bedragen 25 euro per auto... en per voorstelling is er plaats voor 50 auto's... Kaarten reserveren kan via www.zandvoortgoeswild.nl www.zandvoortgoeswild.nl Mocht de voorstelling vanwege de corona of harde wind niet doorgaan... dan krijgt men in alle tijden het geld van het ticket terug. Om deze activiteit mogelijk te maken... wordt voldaan aan alle corona-veiligheidseisen. En op het terrein zijn toiletten aanwezig... dus dat wildplassen niet nodig is. Vergeet niet om je eigen zak popcorn mee te maken. In ieder geval 25 oktober... De drive-in bioscoop op parkeerterrein, De Zuid gaat door. En hebt u daar uh, oren naar, zeker uw ogen naar... dan kun, ga dan even naar www.zandvoortgoeswild.nl en bestelt u de kaarten. Zo is het, dankjewel, uh, Albert-Jan. En wist je trouwens, uh, Albert-Jan, dat geluid, hè? Dat, uh, ja. dat komt dus binnen via de autoradio. Ja. Het is eigenlijk gewoon een uh, klein uh, FM-zendertje wat ze uh, daarvoor hebben... die je uh, daar ter plekke uitzendt. Ja. Nou weet ik, er zijn heel veel vrije frequenties natuurlijk in Zandvoort. Maar eentje moeten ze niet nemen, hè? Weet jij welke? Uh, Begint het met 106.9? Ja, zoiets. <laughs> 106.9. Dus hou die uh, alsjeblieft even vrij. Want uh, dan kunnen de mensen in de pauze even luisteren naar uh, CFM. Klopt. Dus veel plezier in ieder geval alvast. Uh, eind oktober de drive-in op parkeerterrein De Zuid. Hier in Zandvoort. Een mooie actie. We gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur met... Hello!